Middernacht, donderdag 14 maart, door Almegens met het NOS-journaal. Kardinaal Eik is blij dat de argentijn Jorge Mario Bergoglio... al na vijf stemrondes tot paus is gekozen. Eijk typeerde in Nieuwsuur de nieuwe paus als een echte jezuïet, een man met een grote sereniteit. Bergoglio heeft volgens Eik als bischop van Buenos Aires... ook veel bestuurservaring. Het is een kosmopoliet en dat is wat we nodig hebben. Want dat is een man die leiding geeft aan de kerk over de hele wereld, zei Eik. Afgelopen avond werd Bergoglio tot paus gekozen. Hij is de eerste jezuïet in de geschiedenis die paus wordt... en de eerste niet-Europese paus in 1300 jaar. Bergoglio is 76 jaar en gaat zich Franciscus noemen... naar Franciscus van Assisi, de heilige van de armoede uit de 13e eeuw. In het Vaticaan is gezegd dat de paus daarmee bescheidenheid wil uitdrukken. Jorge Bergoglio maakte carrière in de Argentijnse kerk in de jaren 70. Zijn opkomst valt samen met de jaren van de Argentijnse junta... de militaire dictatuur van de jaren 70 en 80. Bergoglio is de afgelopen jaren een aantal keer in verband gebracht met die junta. Argentijnse onderzoeksjournalist Verbitsky beweert dat twee Jezuïeten die werden ontvoerd en gemarteld, destijds bewust niet door Bergoglio zijn beschermd. Kort voor het vorige conclave in 2005... werd Bergoglio hiervoor aangeklaagd door een mensenrechtenadvocaat. Bergoglio ontkende en er werd geen bewijs gevonden. Twee jaar geleden zei hij in een interview... dat hij juist heel veel heeft gedaan om de twee te bevrijden. In hetzelfde interview zei Bergoglio dat hij tijdens de dictatuur... geregeld mensen op het terrein van de kerk verstopte. Bayern München heeft zich met moeite geplaatst... voor de kwartfinales van de Champions League. De Duitsers verloren thuis met 2-0 van Arsenal. Maar uit hadden ze met 3-1 gewonnen. Omdat de uitdoelpunten dubbeltellen gaat Bayern door.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 Het is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wijn. Ja. Welkom in uh, Casaluna. De eerste keer dat ik mijn gast van vannacht zag was in Antwerpen. In de Boerla-Schouwburg. 15 jaar geleden. en Hij zat in zijn onderbroek op het toneel. Het was in de marathonvoorstelling Ten Oorlog. De Shakespeare-drama's in de versie van Tom Lanois. Wim Opbroek, Goeienacht, welkom. Goeienacht, ja. ja. Want die was het. Weet je het nog? Nou, het was zelfs erger. Het was zonder onderbroek. Oh, zonder onderbroek. Ja, je hebt oh. uh, de, <at> <laughs> de onderbroek erbij gedacht. Ah, was hij helemaal bloot? <stut> helemaal bloot. Oh, een oh, okay. van de zeldzame stukken waar ik helemaal bloot speelde. Ja, wat een kennismaking was ja, dat. Ik denk, dat, is wat is dat meteen, voor een man? Want luisteraars, Wim opbroek is een forse man... En dat was ook nog zo dat dat torso van jou helemaal wit bepoederd was of zo. Ja, dat klopt. Ja. Richard II. Het heeft een onvergetelijke indruk op mij gemaakt. Daar kan je iets bij voorstellen. Ja, ja. kijk. Goed. Was dat je doorbraak eigenlijk? Ja, dat werd wel uh, mijn doorbraak genoemd. Ja. Ja, dat, uh, de revelatie stond er in de krant. Ja. Uh, maar ik was wel al een paar, paar jaar aan het werken eigenlijk. In hele kleine theaters. Ik had mijn eigen uh, rock-and-roll bandje. Zelf opbouwen met de met een camionette, uh, zoals we dat in Vlaanderen spreken. Van een camionetje. een wagen bestelwagen, wagen, wagen, wagen, uh, rondrijden, podia opbouwen, spelen in kroegen. Dus ik was eigenlijk al een hele tijd bezig uh, aan het spelen. Maar dat was wel zo'n overweldigend stuk, oh, ja. gewoon al in de duur, twaalf uur theater. Ja. En dat was ook anderhalf jaar repeteren. En ik had anderhalf jaar ook daarvoor gewerkt aan een tv-serie. Dus ik was bijna drie jaar van de aardbol verdwenen, maar ja. wel aan het werken. En dat kwam allemaal in één keer naar, naar, naar, boven. naar buiten en naar boven. Er waren ook heel veel acteurs uh, weggelopen. Dat was heel uh, heftig. Het was een gebeurtenis, het weet was ik nog wel. Een Wij gingen daar naartoe. Wij sliepen dan in Antwerpen ja. om dat mee te maken. Ja, en met maaltijden tussendoor. Ja, het, het was echt fantastisch. Maar goed, inmiddels zijn we 15 jaar verder. Uh, je bent een gelauwerd acteur bij N.T. Gent. Uh, sinds een paar jaar uh, artistiek leider, daar komen we zo meteen uh -huh. nog op. Je speelt heel veel in films en ook in het theater. De directe aanleiding voor dit gesprek is namelijk de herneming van Kinder van de Zon van, ja. uh, van Maxim Gorky. Je komt net je van het toneel gerold ja. eigenlijk. Ja, hè? Ja, ja. Ja. Hoe, heb je eigenlijk nog wel meegekregen dat er een nieuwe pauze is? Ah, absoluut. Ja? Absoluut. <laughs> Ik ben sinds kort uh, toegetreden tot het gild der uh, iPhone 5 uh, gebruikers ja. en iPads. En uh, we konden dus live. En dat doe ik maar een zeldzame keer. Ik doe het met de Ronde van Vlaanderen. Met het wielrennen doe ik het. Of met de wereldbeker voetbal. En met de paus. Uh, en met de paus. <laughs> maar ik ben uh, niet katholiek opgevoed. Ik ben eigenlijk vrij zinnig maar opgevoed. Maar wacht eens eventjes. Hoe gaat dat dus... dan? Want jij moet toch spelen. Je zit toch op dat toneel. Als je dan even af bent, dan kijk je even op je iPad. Ja, dit is ook een van de zeldzame Echt stukken. Waar? <laughs> dus het decor is uh, deur. Het is eigenlijk een deur comedie. Yeah. Dus wij zijn af. En dat is in het moderne avant-gardistische avant theater niet zo evident. De laatste jaren zit je meer op het toneel dat je af bent. Dit is echt, je gaat af en je bent ook af. En dan lopen wij naar het tafeltje waar Gij scholte van Aschat zit. En dan uh, hebben we daar een uh, fijn ingericht uh, bureautje met de iPad. En daar konden we dan in alle stilte volgen. Uh. Het is niet professioneel, ik weet het. Ik weet maar kijk, het weet ik niet, uh, ik ben geen acteur, maar kan je? Dan daarna, er wel weer inkomen? Absoluut, ja. En nog met veel, heel veel spelplezier. Want de hele gebeuren was natuurlijk heel theatraal. En om van te smullen. Nou ja. Uh, je zei het even tussen neus en lippen door: ik ben niet katholiek opgevoed. Nee. Want ik dacht, uh, Vlaams jongetje zal waarschijnlijk nog wel misdina geweest zijn. Ja, maar daar zit ik dus ja, mis. Ja, nee. Ik kom uit een complex gezin. Dus mijn vader was atheïst Mijn moeder was uh, verpleegster bij de Nonnekes in een psychiatrische instelling. En toen hadden mijn ouders de afspraak gemaakt van... kijk, hij moet tot aan zijn twaalfde levensjaar... volgt hij godsdienst en daarna mag hij kiezen. En toen ik twaalf werd, uh, heb ik al onmiddellijk het geloof afgezworen. Eigenlijk al vanaf dag één. Maar ik ben wel eigenlijk dankbaar dat ik de beide heb leren kennen. Want ik ben natuurlijk wel religieus diep van binnen. Elke theatermens is uh, verslingerd op mystiek, op theatraliteit, op religiositeit, op rituelen. Ik hou daar wel van. En ik kijk er ook heel graag naar. Uh, zo, ik ook, zo heb ik ook heel graag gekeken naar de begrafenis van prinses Diana. Dat herinner ik me ook nog. Ik dacht, zie mij hier nu zitten vanaf begrafenis... Begin van de live uit, uitzending. En het wordt steeds beter. Hè? Dus je zag nu vandaag ook. De, of gisteren tenminste. de eetaflegging van de kardinalen. dat is met een kraanshot. Hè? Ja. Het is dus. Uh, Hollywood-cameravoering. Ah, ja. uh, ook. wat ik frappant vond vandaag. maar echt echt ongelooflijk is. die pauze komt. en je ziet nauwelijks nog binnen de mensen. Je ziet alleen maar iPads. de ah, lucht ja. ingaan ja. en smartphones die die het beeld willen vastleggen. en Dan en, vind ik het altijd zo ontroerend... dat er dan toch ergens een, een, een Mexicaanse jongen tussen staat... die heel devoot de, de handen gevouwen... staat te bidden voor God beter. Een ja. nieuwe pauze. Zeg. Ja. Ik dat we daar nog kunnen in geloven. Nou ja, doet do, do, do het jou dan nog iets? Wow, nee, dat doet me. Ik, ik, ik, uh, ik, uh, ik sta echt te kijken uh, als een konijn naar een lichtbak... Dat, dat, nog, dat het nog bestaat, dat het nog kan. Ja. Dat je die stoet van de kardinalen nog ziet. En dat er blijkbaar bij een groot deel van de bevolking. Bij ons zit het vol trottel in de journaals. Meer dan een kwartier. Zelfs in dit goddeloze. Griekenland zit het vol trottel in de journaals. Ja, toch journaals. Iets, en ik, ik denk ja, uh, ook wat wij allemaal meegemaakt hebben in de kerk. Het kwaad wat de kerk heeft aangericht. Is er toch nog een grote behoefte om dat diepe. Oude ritueel mee te maken. En het is ook wel spannend, die. die ja, nou ja, dat... Wat jij ook zei, dat theatrale, hoe die man wordt gepresenteerd, ja, he, ja. Aan, dat, aan dat juichende publiek. Ja, het is een het soort is eurosong een... voor. Pauzen is het geworden, want iedereen staat maar te zwaaien met zijn vlag. Hopelijk wordt het een Braziliaan of hopelijk wordt het een Duitser. Of een... Iedereen wil maar dat zijn land de paus levert. In, nou ja, is het het is wel zoiets. uniek. Voor het eerst is er dus een paus uit. Zullen we even een slokje wijn ja, nemen? Ja, ik durf bijna ik niet vind... drinken dat. Ja, ja. <laughs> dat vind ik wel. Uh, dat is ook een ritueel. Ja, zeker, toch? Zeker, zeker. In de, in, de, in de kerk, zeker. In ja, de Hoort man. erbij. Voilà. Ja. Na middernacht. Ja, zeker. Maar um, het is voor het eerst een paus die niet uit uh, Europa komt. Ja, maar goed, ik denk dat we ons geen illusies moeten maken. Een progressieve paus die bestaat eigenlijk niet per definitie. Nou, deze wordt ook iets... niet zo voorgesteld als progressief. Nee, wel vond... als iemand die eenvoudig is en een, een paus wel. zal zijn voor de armen. Een Franciscaan, ja. ja. ja. ja. ja. Nee, het is een Jezuïet. Ah, het is een Jezuïet. Ja, maar hij noemt zichzelf paus franciscus, franciscus. Ah, ja. Dus hij, okay. hij associeert daarmee toch op Franciscus ah, het is een van Assisi. Ja. Maar het is een Jezuïet. En zal men nu niet al onmiddellijk beginnen uitspitten of hij toch niets te maken heeft met Gunta? En, ja. en, en of hij toch niet kinderen betast heeft in het geheim en toen hij nou, leraar was? Er is in, in, in Nederland een college van. Nou ja, <laughs> je, ik zou, je zou toch denken dat, dat dat van tevoren misschien gedaan is. Hè? Maar er is wel alvast. Ik, ik hoorde net mm. in het programma hiervoor met het oog op morgen. dat er werd ook gevraagd van ja hij zat destijds natuurlijk ten tijde van dat uh, foute regime hmm. in, in Argentinië, ja, ja. en is, is daar op een of andere iets gebeurd, dat gaan ze ongetwijfeld uitspitten, allemaal uitspitten. Ja. Nou, goed. Maar goed, we hebben dus dat, dat jullie dat dan achter de schermen toch nog allemaal Ja, allemaal ik wou het dan volgen. toch wel, plotseling kwam Gijs, het is eigenlijk Gijs God, die de is Is dat is die katholiek Gijs? Nee, maar dat was wel, jongens, we hebben een pauze en toen, ja, toen was ik, ik was het eigenlijk al een beetje vergeten dat ja. het zou komen. Ja. Maar goed, die katholieke kerk, daar heb jij dus verder niet zoveel affiniteit mee, maar je bent natuurlijk wel Opgegroeid in een, in, in een katholieke wel, omgeving ja. Vlaanderen. Ja, natuurlijk wel. Dus en, en, dat, dat zit er ergens, ergens toch in. Ja, maar ik. Kijk, ik, ik kom uit een gezin waar mijn vader zei. Ja. Ik was tegelijk lid van de, de Vlaamse Katholieke Schouts. En tegelijk lid van. Uh, de, de Rode Vaan Dus de, ja. de arbeidersbeweging, de jeugdbeweging, de ultralinkse. Uh, uh, ja, uh, niet-gelovigen. En dat is het bij ons. Ik ben zo opgevoed heel pluralistisch, maar met een grote liefde en een groter respect voor alle religies. Ja. Dus, maar ik weet perfect uit welke grond ik natuurlijk kom. En, en, uh, maar ik heb niet in een college gezeten. Ik ben niet. Uh, ik heb in nee. een ateneem gezeten. Uh, ja. Nou ja, dat hiërarchische van de katholieke kerk. Ik dacht, dat, dat is iets wat ongeveer. Diametraal staat op hoe jullie op dit moment bij NTGent werken. Hè? Mm -hmm. Want uh, jij bent daar uh, acteur geweest. Op een gegeven moment Johan Simons, die was ja. de artistiek leider. Die kennen wij in Nederland omdat hij bij Hollandia heel ja. lang heeft gezeten. Heel veel van die uh, uh, uh, uh, voorstellingen maakte op, op locatie. Mm -hmm. Maar goed, die is op een gegeven moment naar Duitsland gegaan. En toen moest er een nieuwe opvolger komen. Ja. En dat, de, dat ben jij eigenlijk geworden. Mijn pontificaat is bezig Ja? ja. ja. ja. ja hoe ging dat? Want dat ging niet zoals de pausverkiezing? Ofwel? Nee, dat ging niet zoals de pausverkiezing. Maar wel één van, van de kardinalen, dus bij jullie hebben het ook... één ja, van, ja. van de acteurs, die moest het worden. Ja, ik ja, wel een nee, Dat was niet zo het plan, oh. hoor. Dus toen Johan zijn vertrek... Ik was al. Ik was in de toneelhuis bij Luc Perceval... En toen ben ik samen met Johan naar Gent gegaan. Johan als artistieke leider, ik dan als acteur. En na twee jaar, twee seizoenen, kondigde Johan al, ik, ik ga naar München. De zijn ambtstermijn was voor vijf jaar minstens. Mm. En toen dacht ik van... oh ja, dat is goed, ik ben dan vijf jaar bij in Gent. Ik ga dan ook wel weg. En dan speel ik een voorstelling in München. Ik ben nooit ergens vast, vast geweest. Altijd freelance... Altijd een vrij vogel. Dus ik dacht, ja, oké, okay, ik vind wel... Maar toen kwam al heel vlug onder acteurs het idee van... Wacht eens, maar wij, wij zijn nog maar pas bij elkaar... en we zijn nog niet uitverteld. We hebben eigenlijk nog wel wat vertellen. En toen begonnen we naar elkaar te kijken en dachten we, zullen, zullen we het niet doordoen samen? Maar hoe gaan we dat dan doen? Zou dat geen oplossing zijn? Integent zat in heel slecht financiële papieren. Dus jullie konden eigenlijk niet jezelf een hele nieuwe artistiek leider veroordelen. Dat zou bijvoorbeeld heel moeilijk geweest zijn. Als je het nu in business termen zou zien of in management termen, zou dat... Heel moeilijk geweest zijn. Een, een, een totale nieuwe artistieke leider. En er waren kapers op de kust. Zou betekenen een nieuwe tabula rasa, enzovoort. enzovoort. Hm. Ook Johan, nog drie jaar aan het roer, met al een nieuwkomer in het kielzocht. Hm, ook niet echt handig. En toen dachten we, Els Dotterman, Steven Watermeul en ik... Elsie de Brouw, uh, jullie wel bekend, is ook nog bij ons aan boord. Zij was daar ook. Z Zullen we dan niet een, met een groepje doen, een collectief al vlucht wisten we ook wel, ja, de tijd van de collectieven is voorbij. Ook zo'n groot stadstheater, niet simpel. Ik neem een beetje grote stappen vlucht thuis, want het is een lang verhaal. Dus, uh... En op een gegeven moment keek men naar mij. En, en uh... ik zag het ook. Ik zeg, ja, ze kijken naar mij en zijn we gesprekken gaan voeren. Dan heb ik het... Uh op me genomen na, na babbels met de acteur... vinden jullie dat ik het moet doen. Want eerlijk gezegd, het is nooit mijn ambitie geweest. Het is mijn ambitie nog altijd niet. Dit stond nergens op mijn lijst om dat te worden. Dit komt op mijn pad en dat heb ik dan uh, aangenomen. Uh, met alle... Ja, hoe moet ik het gaan zeggen... Uh, ik heb altijd maar gezegd, ik moet me niet kiezen. Ken je die film Habemus Papam? Ja. <laughs> ik zeker. voelde me net zo. Van, ah, ik, ik, ik wil dat niet. Ik, ik, het uh... gaat over een paus die gekozen wordt en niet wil. Hè? En die, niet ja, wil. Ja. En, uh, Mooie ik, film. Een hele ja, prachtige ja. film. En ik weet ook wel waarom ik dat niet wilde. Dat, dat, heeft, dat is niet zo'n simpele opdracht. Uh, maar dan heb ik het toch gedaan. En dan heb ik eigenlijk... En misschien is dat wel, ik kom uit West-Vlaanderen... en West-Vlaanderen staat bekend als het Texas van Vlaanderen. Het oh ja. is een heel ondernemende provincie. En misschien komt die mercantiele geest dan wel naar boven. Dan, dan ben ik op een hele open manier daaraan begonnen... en heb gezegd, kijk, ik durf het bijna niet aan. Om die en die en die reden. Het is niet evident dat een speler trainer wordt... Weet je wel. En dat gebeurt ook maar, maar niet dat hij dan ook blijft spelen Niet dat hij blijft spelen ja. en niet, uh, niet uh, zeg maar in eerste divisie. <laughs> dat gebeurt meestal in derde provinciale. Dus ja. ik wist wel wat daar de haken en de ogen van waren. Heel goed. Ja. En nog steeds. Maar ik wist ook wel, ja, misschien is het wel te doen. En ik, ik kende de acteurs ook al heel lang. Dus ik wist ook, ja, met hen... Durf ik het aan? Durf ik het aan. We zijn het aangegaan. En na drie seizoenen... Uh, het vierde komt er nu aan. Uh, zijn de cijfers, mag ik me op de borst kloppen? En zijn de cijfers gewoon, is het rapport je, heel goed? Je bedoelt de bezoek De, bezoekersaantallen, de bezoekers, je dat? de stukken, de, de, de resultaten, ja, ja. de recensies, alles bij elkaar genomen, grosso modo, loopt het uh, gewoon supergoed. Ja, super goed. ja. Uh, en wat is jullie credo? Een huis van spelers. Ja. Dat was al heel vlug dat we dat wilden. Kijk, de, de modellen de dag van vandaag. Wat, je hebt Ivo van Over, die is. Uh, toneelgroep Amsterdam. Toneelgroep Amsterdam. Ja. Johan Simons is uh, Müncher Kammerspieler of Intelligent. Luc Perceval was het toneelhuis. Je hebt altijd een grote regisseur. En dat is het model die uh, de lakens uitdeelt. Ik zeg het nu een beetje onrespectvol, want ik hou ontzettend van hen. En ik werk ook heel graag met hen. En wij hadden een plotseling model van, ja, uh, bijna te vergelijken met uh, Comédie Française. Een, een groep acteurs. En dan dacht iedereen, ja, het wordt te divers, te hybride. Het model wordt hybride. Mm -hmm. uh, Wim Oproek ja, is geen regisseur, het is nee, een Nee, want je regisseert dus niet. Ja, of ook wel? Maar ik, nee, Zij, ik weet niet zo goed hoe dat zit. Dus, want uh, kijk, Ivo van Hoven is artistiek leider van nee. van Amsterdam. Maar goed, je regisseert dus ook. Je bent dus wel artistiek leider, maar je regisseert niet? Of ook wel? Nou, kijk, ja. wat wij, wij in, in een grote lijnen, wat ik dan gedacht heb, is van kijk, we willen nog altijd wel voor de grote zaal werken, we willen een repertoire brengen, en we willen een huis van spelers zijn. Dan denk ik, moet je moet per seizoen een grote regisseur hebben, Teu Ivo, Luc mm. Berseval, Jan Simons, Marthaler. We kennen de, ge de gevestigde namen. Ja. Uh, dan wil ik jonge regisseurs en dames. Dus we hebben Suzanne Kennedy en we hebben Julie van den Bergen. Die geven we alle kansen. Die maken niet één stuk, niet twee stukken. Lukt het eerste niet, dan een tweede, derde, vier... maken we een parcours mee. En ik wilde per seizoen ook een stuk van de acteurs uit. En zo ben ik ook mijn ambtstermijn begonnen. Met AIDA, muziektheater. En het idee was, en hebben we ook gedaan... het hele personeel. De boekhouder, de poetsvrouw, de ateliers... de, de, de, de zakelijke leider, de... de Iedereen werd verzameld in een groot koor. En iedereen, het hele bedrijf, zong mee. Twee keer in de week repetitie. En dan de voorstellingen na twee maanden. En dat was een ongelooflijk succes. Niet dat ik dat had bedoeld uh, als teambuilding... of als een soort uh, partijtje slijm aan de baard. Maar nee, <lacht> het was zo goed gelukt. Um, en de acteurs die speelden dan AIDA. En ik had gezegd, en het slavenkoor... Dat zijn dan het personeel. Maar door die repetities en door wekelijks bij elkaar te komen... en in het begin, ik kan het u verzekeren... is dat tijdens de werkuren, is dat Recup. Moeten we, en dan hadden we bedacht, kijk, één sessie is verplicht. De andere sessie is volledig vrij. En na twee weken zag ik dat alle de sessies telkens telkens keer vol zaten. Ja. En dat was fantastisch om met je hele... iedereen samen, allemaal samen... Uh, het is heel romantisch hoor, maar... Ja. zo zit ik ook in mekaar en zo wil ik ook... dat bedrijf leiden. En dat gaat goed. Ja, ja. ik kan het niet anders doen dan op zo'n romantische manier. Oké. Okay. Uh, er staat op jullie website... Een, een mooi... ja, soort welkom. Ik dacht, misschien is dat aardig om, om daar in ieder geval iets... Iets ja, van te lezen. Dus elk seizoen, sch ik schrijf alle speeches Ieder, ja? en alle. Ja, ja, ja dat heb ik zelf mezelf het. voorgenomen. Ik wil alles zelf schrijven. En dit was van vorig seizoen. En dat stond Maar zal ik een stukje voorlezen? Ja, kijken hoe ver we komen. Hoe ver we komen. Ja. Dan roep je maar uh, stop. <laughs> hè. Het duurt twee minuten elf. Ik heb het uitgeprobeerd. Ik, ah, oké. Okay, ik wil hem wel heel. Oké. Okay. Ja, nou, probeer maar. Geacht publiek, beste luisteraar ook. Hè. Ja. Het is zelden dat wij elkaar ontmoeten. U kijkt naar ons. Wij spelen voor u. Zo simpel is het. U komt de zaal binnen. Wij zijn er meestal al. U maakt geroezemoes... Wij houden ons stil en zitten in de coulissen verborgen. We zien hoe u plaatsneemt, hoe u het programmaboekje leest. Wij bespieden u door kieren en spleten of door een eeuwenoud kijkgaatje in het ijzeren brandscherm. We zien hoe u om zich heen kijkt, uw gsm uitschakelt, hopelijk, en wat heen en weer schuifelt in de rode plusjes stoelen. Sommigen van ons durven niet naar het publiek te gluren, anderen doen dat ongegeneerd. Dan gaan de deuren dicht en begint de voorstelling. Tijdens de voorstelling bent u aandachtig, verstrooid, verveeld, ontroerd of een combinatie van nog honderd andere emoties. U lacht, u niest, hoest, huilt, gniffelt, slikt, snuift... gromt, slaapt, geniet. Op sommige avonden hangt er iets in de lucht. Magie. Dan ademen wij, publiek en spelers, dezelfde adem... en valt alles op zijn plaats. Dan dwarrelt er sterrenstof over onze hoofden. Zulke avonden zijn zeldzaam en kostbaar. We moeten ze koesteren als een warme herinnering... aan iets wat lang vervlogen is. Na afloop bedankt u ons met een applaus, wij met een buiging. U verlaten de zaal, wij het toneel. Misschien treffen wij elkaar na afloop. Sommigen van u zijn al naar huis, anderen drinken nog iets na. Soms praten wij met elkaar en delen enkele gedachten over het stuk. Meestal blijft het bij een minzaam knikje een vriendelijk goedenavond. Dat is vooral in Vlaanderen. Af en toe stikt iemand van u de duimen in de lucht als teken van appreciatie. Duimen naar beneden zien wij zelden. Als u het echt beneden alles vond, lezen we dat op onze website. De dag erna verneemt u samen met ons in de kranten of wij goed of slecht waren. En vervolgens staan wij weer op de planken en herhaalt alles zich opnieuw en opnieuw. Geacht publiek, u wordt vaak als hooggeëerd aangesproken. Dat bent u ook. U bent ons zeer dierbaar. Zonder u geen theater... Als we elkaar straks weer treffen in Cafetario Foyer... bedenk dan dat wij stilzwijgend familie van elkaar zijn geworden. Wij delen namelijk dezelfde passie. Een verbond in de kunsten. Een grote liefde voor de verbeeldingskracht van het toneel. Welkom in NT Gent. Nou, Ik vind dat echt geweldig dat je zo als publiek wordt toegesproken... Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. We doen het ook echt. Dus we organiseren ook ja. een seizoenspresentatie. En dan ja. spreken de mensen ook toe. En ja. We organiseren bijvoorbeeld. Ik vind het heel belangrijk dat ik hier uitgenodigd ben, acht ik ook hoog. Omdat wij blijven inzetten op. eigenlijk toch, op een. Op een op, een, op die samenwerking met Nederland. Ik vind het zo spijtig. Het is zo'n klein taalgebied. Ja. En dan nou organiseren wij vind... ja. zelfs koffie en taart namiddagen... met de, met de schouwburgdirecteur okay. en directrice. Daar ga ik, wil ik het zo meteen nog uitgebreid met je over hebben. Over die samenwerking tussen Nederland en, uh, en, en, en Vlaanderen. Mm. En ik wil het ook nog hebben over het stuk. maar ik wil eerst even muziek. Je hebt meegenomen Cornelis Vrees. Ja, het is een ode aan jullie land. en aan een, aan een ja. van jullie prachtige singer-songwriters. Hij woonde al een tijdje in het Noorden. In Noorwegen ik, in geloof ik. Cornelius Vreeswijk. Zweden. Zweden denk ik, ja. Met een prachtige song die voor mij vergelijkbaar is met het beste werk van Tom Waits. Oké. Okay. Veronica, Veronica Waar is je blauwe hoed?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 Luna, Mikke van der Weij. Ja, ik uh, zit hier met, naast mij, tot mijn grote plezier, <laughs> Wim Oproek. Hij is een, uh, van de planken zo regelrecht de studio ingerold. Hij speelt in uh, Kinderen van de Zon van Maxime Gorky. Dat stuk uh, is ooit eerder te zien geweest, nou een paar jaar geleden. Nu opnieuw in Amsterdam te zien. Toneelgroep Amsterdam en NTGent werken samen. En, uh, ja, dit, uh, deze muziek van Cornelis Vreeswijk, die was ook op verzoek van, uh, van Wim. Want dit is een verborgen parel die weinig Nederlanders kennen, zeg je. Ja, en ook veel... Ik ga het promoten in Vlaanderen. Ik vind het <laughs> zo'n prachtig, prachtig lied eigenlijk. Uh... Ja, ik hou er ongelooflijk van. Ik vind dat die uh, Cornelis Vreeswijk ook een heel mooi Nederlands praat. ja Heel mooi. Die 70, denk ik, hè? Ja, oude muk. ouwe nee. muk. Er zijn prachtige dingen gemaakt in die tijd. Hou op, zegt trouwens. Hoe ouders is dat stuk van Gorkie wil niet? Nog Veel ouder. Ja. Gorky is al lang dood. Goed, Kinderen van de Zon. Wat is dat voor stuk? God, ja. Het is een. Uh, uh, het is een ontmoeting van intellectuelen in het huis bij professor Protasov, een uh, uitvinder, een, een chemicus. En daar komen... Uh, we een pak mensen lang. Een dierenarts. Een, uh, een kunstschilder. Het, het speelt zich zo in splendid isolation. Zoals we vaker bij Tjechof mm -hmm. en Gorky. Mensen in een afgelegen landhuis. Allebei 19e eeuwse Russische ja, Die debatteren over, over de toekomst. Over onze levens. Over... Uh, over hoe onze levens er zouden moeten uitzien... hoe de toekomst er zou kunnen uitzien. Maar tegelijk raken al die figuren verstrikt... in de banaliteit van, van het leven eigenlijk. De trivialiteit ervan, van affaires... van niet met elkaar kunnen samenleving, van angsten. En daar gaat dat stuk ongelooflijk. Het is een ensemble stuk, veel acteurs... Ja. Uh, Alina Rijn zit erin, Jacob Derwig zit erin. Jacob Derwig, ja. Jij zit erin, Gij scholte van Ashgatt, ja. dat zei je zojuist al. Ja. Ja, nou, Elsie de Brouw. Elcie de Brouw, ja. Zullen we even luisteren naar een fragment? Wij nee. zijn kinderen van de zon. De zon brandt in ons bloed, maakt in ons vurige. ...schijnt dwars door de duisternis van de twijfel heen. De zon is een oceaan van energie en van schoonheid... ...en van een allesbetoverende betoverende zielvruk. Oh, wat mooi, Papel. Kinderen van de zon. Ja, dit was Jacob Derwig en Halina Rein. Ja, ja. Die hoorde jij hier. En die Jacob Derwig die speelt dus die professor. Ja. Een beetje een wereldvreemde figuur. ja. Maar wat heeft Gorky met dit stuk willen vertellen? God... Vertel uh... ik nu te moeilijke vragen? Nee, nee, nee, nee, nee. Het is twee jaar geleden gemaakt. Wat, uh, wat heeft Gorky willen vertellen? Wat heeft Ivo willen vertellen? Wat nou ja. hebben wij... Ehm... Ver... Uh... Het stuk is zo geschreven voor de Russische revolutie. De wereld stond ook op een kantelpunt. Er, uh, in dat stuk wordt er geschreven over... Ja, misschien zullen wij de wereld maakbaar kunnen maken. Uh, zullen, zullen er nee. reageerbuis, baby's... Uh, het geloof in de fysica versus dus het geloof in de wetenschap. De wetenschap zal ons brengen tot waar wij moeten komen... zal ons tot een betere wereld brengen. Tegelijkertijd is er de schoonheid, de kunst... Die, die discussies daarover, een kunstenaar... Ja. Het is moeilijk om daar een, voor mij om daar een, een diepe dramaturgische uitleg aan te geven. Maar soms hoor ik in dat stuk uh, bijvoorbeeld vandaag Jacob zeggen... dan dat, dat klinkt me dat heel fris in de oren. Jacob zegt dan, een kunstenaar die is toch de dag vandaag moeilijk nog serieus te nemen. En dan gaat er meestal een golf van... Kleine verontwaardiging door die zaal. Dan denk ik, ja, dit stuk sluit aan met nu. Uh, Gorky heeft dat ook geschreven. Uh, ja, 19e eeuw inderdaad. Maar het is ook, ook nu ongelooflijk aan de hand. Toen wij dit stuk aan het repeteren waren... waren in Amsterdam die grote, grote betoging... Uh, tegen de bezuinigingen. bezuinigingen. Ja, ja. En we waren echt waar aan het repeteren. We zouden de revolutie repeteren. Dus het volk zou het huis binnenstormen. <laughs> Terwijl die revolutie helemaal niet zo bloedig geweest is, geschiedkundig, historisch. Maar goed, het, het volk zou het huis binnenstormen. En toen, toen waren die toespraken... En ik herinner me nog dat ik uit het raampje keek van, het, van de Schouwburg... Als, als bevoorrechte speler in een luxe positie, want dat zijn we toch. En ik keek en ik zag al die kunstenaars en, en kinderen. Die mensen en me, stonden op het Leidse plein. Die kwamen aangestroomd. En die maakten allemaal lawaai. En die maakte Daar stond ik ook bij. En die riepen. En, ja. en ik dacht. En toen zijn we ook allemaal naar buiten gegaan. En toen viel de realiteit echt samen met. Dat je nu vraagt waarover gaat dat stuk. Mm -hmm. ja, dat gaat dan daarover, denk ik. Ja. Maar goed, uh, dat, die, die hele golf van bezuinigingen op de kunsten, die is nog lang niet voorbij, natuurlijk. Weet nee. ik hoe dat in Vlaanderen zit? Nee, wij komen stiltjes aan achteraan. Maar Vlaanderen is een ander verhaal. Als ik in Vlaanderen vertel, kijk, onlangs was, was de minister van Cultuur, Joke Schouwlig, bij ons uh, op de première. Ja, dan drinken wij samen achteraf een glas. Stuur ik achteraf een mailtje... en krijg ik binnen de vijf minuten een mail terug van... Uh, want ik stuur dan een mail. Hartelijk dank voor uw komst. Mm -hmm. Hoop dat u van de voorstelling hebt genoten. vinden het fijn. vinden het ook belangrijk dat u komt. En binnen de vijf minuten krijg je antwoord. Wij hebben ministers van staat die over de vloer komen. Dat ze graag over de vloer komen. We hebben minister van justitie die komt naar ons toneel kijken. Achteraf drink je daar een pint mee. Ook weer niet om, om stroop aan de baard te smeren. Maar we hebben daar echt gesprekken mee. Als ik dat vertel in Nederland, dan schrikt elke acteur die zegt, dat bij ons is dat niet aan de hand. Maar het bewijst nee, wel je dat... Je ziet wel eens een politicus, kunst... maar dat is een uitzondering. Ja, en ook deontologisch wordt dat blijkbaar apart gehouden. We hebben echt heel veel contact met onze politici. Ja. Ik heb heel veel contact met hen. Ik heb echt gesprekken en discussies die over, over het wezen van de zaak gaan, namelijk het belang van de kunsten. Nu, hoe lang we dat nog kunnen volhouden... Het is niet alleen in Vlaanderen uh, in Tegent, maar ook toen in Groep Amsterdam. we werken samen met Madrid, wij werken samen met Italië, wij spelen internationaal. Want, dat ja. valt allemaal terug, hè. Dat, dat wordt allemaal spaarzamer. Maar dat wij merken van, nu al ja, dat, ja? Dat, dat bijvoorbeeld de verkoop in Nederland voorzichtiger wordt. Ik merk nu al dat een theaterdirecteur tegen me zegt, er zitten er genoeg Nederlandse acteurs in. En dan zeg ik, maar wacht eens meneer. Intigent is een Vlaams gezelschap. We hadden de middelen om één acteur bij aan te nemen. Eén schamele acteur werk te geven. Er zijn heel veel werkloze acteurs, ook in Vlaanderen. Ja. En wie hebben we gekozen? Bert Luppens. Ja. Bert Luppens ja. komt bij ons theater. Waarom? Het omdat hij het... goed is? Ja, maar omdat ik het ook belangrijk vind om een goede mix te houden. Ja. Van Nederlandse en Vlaamse acteurs. Misschien moet ik dat op termijn terug gaan draaien... en moeten we allemaal onze, onder onze kerktoren terug. Dat zou ik persoonlijk spijtig vinden. Ja, want jij zei net al even... het is zo belangrijk dat Vlamingen en Nederlanders samenwerken. Ja. Want het, dat geeft een meerwaarde. Ik vind dat wel, ja. Ja. Ik vind het echt wel. Want we maar... zijn wel heel verschillend. Dat is wel zo. Als ik in Amsterdam loop en ik bestel een biertje... Dan word ik in het Amerikaans of in het Engels terug... Uh, maar dat heeft misschien... Met, met, uh, uh, ik wil maar zeggen... Er is eigenlijk wel een groot cultuurverschil. Maar we staan ook dicht bij elkaar. Dus, uh, maar Moeten wat dat is de reden dat we alle films remaken... Loft wordt in Vlaanderen gemaakt, is zeer succesvol... en wordt in Nederland gewoon met Nederlandse acteurs gemaakt. Ja, waarom? En vice versa. Nou zeg, het wel. Ik denk dat dat te maken heeft met een soort commercieel gegeven. Dat men toch... men wil toch uh, Kijk, in Nederland... Mobroek vraagteken. Af en toe is er wel eens iemand die naar Canvas kijkt... en zegt, oh, ik heb hem wel gezien. Uh, men wil toch... ja, zich... zich... Uh, het aanhangwagentje kunnen aanhaken aan, aan een acteur mm -hmm. die men kent of ja. zo. Of aan maar, een taal die men kent of aan een klank. Maar goed, jij zegt mensen in Nederland kennen maar niet. Zijn er dan bijvoorbeeld uh, Nederlandse acteurs... die men in, in, in, in Vlaanderen wel echt heel maar goed zeker, kent? Maar zeker, kijk, het is nog altijd zo... als je in Vlaanderen genomineerd wordt of de Louis d'Or krijgt... is het in Vlaanderen twee regeltjes amper in de krant, hè. Voor ons, dat onbestaande. Jeroen Willems is gestorven in, in, in, in in Vlaanderen is dat. Is dat ja. Uh, bijna een illustre onbekende. Onbekende? Dat, ja, dat, dat is gewoon zo. En dat is eigenlijk. En dat, dat is, dus het zit toch. Die scheiding is er toch ook nog. En jij zegt die, die, die kloof. Of nou ja, als je dan van de kloof wil spreken. Is groter geworden. Die kloof is absoluut groter geworden, tot mijn grote spijt. Want die was, laten we zeggen, in de jaren tachtig of zo minder. Nee, die, dan, was die, dan heb je de Vlaamse golf gehad en, en, en kreeg je heel veel toneel ja. in. Ik, ik heb heel veel Vlaamse acteurs hier in Nederland gezien. En omgekeerd ook, hè? dus ook uh, Vlaamse regisseurs... werden directeur van, een groot, uh, van het grootste stadstheater die in, in Nederland had. Ivo werd directeur als Vlaming, Dirk ja. Tangen van de Paardenkathedraal... Volgens mij, ik vind het heel spijtig... En dat, dat er... is dus een beweging die weer... Te... Men is zich weer aan het terugtrekken? Ik heb dat gevoel. En, en hoe zou dat komen dan? Geen idee. Mm. Ik denk dat het te maken heeft met het feit... bijvoorbeeld waarom is er geen theaterfestival meer wat wij samen organiseren. Waarom organiseren wij niet samen een, een grote theaterprijs? Het is hetzelfde taalgebied. Het is hetzelfde, maar de penningen, en de, dat is bij ons allemaal onbekend. Wij organiseren nu onze eigen televisieprijzen. En, maar ik denk, ja, Polderleeuw die is nu groot op de VTM. Ja, die had ook een prijs gekregen. Ja, maar dit, dit is een gigantisch succes. Nou ja. Het gekke is dat bijvoorbeeld bij de literatuur gaat het... Toch Daar om... gaat het beter. Ja, want je ziet dan altijd dat bijvoorbeeld die, die, die Gouden Uil... daar staan altijd Nederlandse auteurs op. Daar gaat het beter. Bij de, de Libri's en de ja. aankoopprijzen in Nederland... Ze, ze zijn altijd Vlaamse uh, ja. uh, auteurs. Ik zou pleiten voor één gezamenlijk theaterfestival. Ik denk dat dat om financiële redenen opgesplitst is. Maar goed, één gezamenlijk theaterfestival... en één groot filmfestival. Waar... Ik speel soms in een Nederlandse film en in Vlaanderen wordt die doodgezwegen, wordt hij niet gedraaid... dan besta, besta je niet meer. Ik ja, vind ik dat echt spijtig. Me, want jij, je, je, je staat dus op het toneel, je bent artistieke leider van N.T. Gent... maar je speelt ook nog eens... Als je dus die lijst kijkt van die films, dan denk ik, jeetje... Wanneer doet die man dat allemaal? Ja, inderdaad. Wanneer doet die man dat allemaal? Ik doe jij, veel. Jij hebt gewoon veel energie. Ja. Dat, dat is het ook soms, hè? Dat je kan veel aan. En ik ben geulzig en ik doe de dingen graag. En ik ben een echte geulzighaard op al gebied. <lacht> ik leef op, op 100, volle, honderd 100 procent of meer dan, op volle kracht. Ja. Ik wil het eigenlijk ook niet minder. Maar het, het, het, het valt eigenlijk al bij al heel goed mee, hoor. Het, ja, het, het lijkt wel. veel, maar het is goed getime management, laten we zo zeggen. Want je speelt ook nog muziek. Ook nog, Ja. ja. ja. Wij hebben een geweldig fragment gevonden mm -hmm. waarop jij accordeon speelt voor Jodie Foster. Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik ooit eens gedaan. Ja. Zo. Dat is ton geste, ton air sans beau Comme un beau paysage, le rire joue en ton visage Comme un vent frais dans un ciel clair De tes bras et de tes épaules De tes bras ik en dan je... dan nog, ja. Ja, het is een, een, een tekst van Baudelaire. Baudelaire, ja. ja. Les Fleurs du Mal. Ja. Een heel aangebrande tekst dan ook nog. Het is wel een verhaal hoor. Want men had me gevraagd voor een tv-programma. Wil je niet naar Judy Foster? En ik wou Neil Armstrong. Het was een bekende Vlaming ontmoet. En, een, een, een idool? Is ja. Jodie Foster een idool van jou? Maar nee, maar het was een beetje... Dat durf ik nu eigenlijk <laughs> wel uh, op tafel gooien. Die pr productiehuis, hoe zat een beetje met de handen in het haar. Uh -huh. Want dat programma lukte niet echt. Men kon de echte idool... Ik wou Neil de eerste man op de maan, maar die vroeg een miljoen dollar oh, om ja. een half uur te praten. Ja. En uh, toen zeiden we kunnen iets regelen met Jodie Foster. En ik zeg, oké, okay, ik doe het wel. Okay. Ik ga naar Hollywood, we vliegen er naartoe. Maar man, ik kwam daaraan, ik werd zo zenuwachtig... want we hadden dus werkelijk een, een bijna drie kwartier met haar. En uh, ik wou absoluut voor haar een geschenk mee. En ik, ik dacht, ja, wat zou ik kopen? En ik wist, Baudelaire is haar favoriete... De visje. Ja. Spreekt dat had ik Frans, ontdekt, ja. Baudelaire. Ze spreekt ja. dus ook perfect Frans, oh, ze is op de Sorbonne oh. geweest. Oh, ja. Dus wij komen daar, in de Four Seasons was dit, uh, in, in Los Angeles. Mm -hmm. Dus en ik zit er met dat accordeon en zij komt binnen. En uh, bon, ik zit daar met dat boekje. En ik had, uh, ik had gezegd, ja kijk, Baudelaire, ik ga haar dat geven. Maar toen hadden ze me gezegd, she's a lesbian, don't talk about that. Don't talk about it. Maar Le Fleur du Mal van Baudelaire, dat gaat alleen maar daarover. Dat is echt een zeer erotisch gedicht, wat ik daar per toeval, ik wist het niet, had gekozen. En we hadden een Amerikaanse fixer en die fixer zei: Don't you never underestimate an American movie star. She can just walk out of, out of the room if she don't like you. En ik dacht, ja man zeg. Dus zij komt daar binnen in een Chanel blauw, prachtig blauw mantelpakje op hakken. Ze gaat zitten en ze ziet... Akko, en ze had een broek ik... aan. Ah, was het een broek? Ja. Ah, Oké okay. ja. Ik dacht een blauw mantelpakje. Nee, een, een broek. Ik ga het herbekijken. Ja. Op YouTube. Op YouTube, ja. <laughs> Iedereen gaat nu gauw kijken op Ja, maar het is YouTube. fantastisch. Ja. En, en ze was heel... ze, was, ze was heel aardig. Ja, ze was super aardig. Ze vond het volgens mij echt leuk. Ze vond het echt leuk, want toen ze buiten ging... hoor je haar in de gang zeggen... want we hadden ook nog een dubbing gedaan... van The Silence of the Lambs in het Vlaams, hè. En ik dacht, we mogen haar dan niet laten tonen. De stilte der lammeren met WM opbroek. Zo, hè. Je dacht dat, dat, dat we, ik dacht dat hebben dat hebben in de een... tas laten zitten. Nee, dat hebben we haar ook getoond. Oh, toch wel? Dat vond ze ook grappig. Oh, dat vond ze ook grappig. Absoluut. Okay. Maar ik zat daar en er komen echt met haar nog twintig. Ik overdrijf het niet. Samen met Erik van Looij, regisseur van Loft, mm -hmm. komen nog twintig assistenten mee met stopwatches... om die drie kwartier te timen. Ja. Met een gezicht tot op de grond. Ik dacht, het is begrafenis. En na één minuut stond iedereen te lachen. En dan dacht ik, ja, ik heb ze binnen. Hè. Nou, was, ja, maar zij dat maakte het... ook nog een vrolijk dansje. En zij maakte... Want ik zit dat liedje te spelen... En dus Never Underestimated American Moves nee, daar, hey, okay. Dus ik zit dat te spelen. Ik moest het blaadje... Ik ken het niet van buiten, dus ik moest op mijn blaadje kijken. En ik zie uit mijn ooghoek dat ze opstaat... En met mijn vriend die mee was, begint ja. ze te. Da en ik dacht, ja. ze loopt weg. Ik dacht echt, ze loopt weg. Maar nee, ze ging dansen. En ze heeft het hele ding wel heel professioneel gedaan natuurlijk. Ja. Maar elke dag belt ze me nog eens of stuurt ze een sms van... Uh, hoe gaat het nog met jullie? Nee, dat... <laughs> <laughs> ze heeft daarna nooit meer iets van zich laten horen natuurlijk. Maar nee. goed, we zijn wel een beetje... Uh, zijn we over de tijd al? Nee, we hebben nog uh, 4 minuten 31. Goed. Ja, <laughs> ja kei, dat is, is keihard Ja, drie kwartier lijkt wel heel erg lang. Maar we zijn wel een beetje ver afgedwaald van... Uh, nou ja, van het theater en van... Uh, en, uh, ja. en, en, en van de, van de, van de pauw. Um, en dat, dat vertel ik uh, nu al eventjes. Want uh, ja, zometeen ga jij uh, huiswaarts, uh, Wim. Of jij in Amsterdam. Amsterdam, waars, Amsterdam ja. Ja, ja, daar zal je wel ergens leuk slapen, neem ik aan. Oud-Zuid. Nou ja. <lacht> uh, maar uh, ik praat altijd uh, tussen één en twee met luisteraars. Ja. En ik dacht, ja, dit is toch zo'n bijzondere dag met die nieuwe pauze. Ja. Dat gebeurt ook niet, die, ja. niet, niet, niet zo vaak. Dus daar wil ik eigenlijk met de luisteraars over hebben. Over die nieuwe pauze. Bent u blij met die pauze? Ja. Een eenvoudige pauze, zeggen ze. Iemand die voor de armen gaat opkomen. En ook een eerste pauze die niet uit Europa komt. Maar het kan ook zijn dat u er helemaal niks mee hebt. Uh, maar goed, misschien is het aardig om daar eens over uh, van gedachten te wisselen. U kunt bellen met 0800 1121. Dat kan nu al. Mailen, dat mag ook. Kazaluna ncv.nl. En twitteren, dat mag ook. Hashtag Kazaluna. Goed, uh, uh, Wim. Ja, we moeten er dus zo langzamerhand een eind aan draaien. Wat zijn de plannen nog? Wat zijn de plannen? Mm. Nou, Integent gaat uh, door. Er ja. uh, ja, komt die film... Uh, oh, ik wil hier toch echt en oprecht nog maar eens een eerbetoon doen... aan, aan Jeroen uh, Willems, die, die ons ontvallen. Ja. Is die goeie... Boven is het stil, ga ja, je doen met ja, hem. Ja, of mis, ga je doen heb je gedaan natuurlijk. We gedaan. is opgenomen, maar die komt in april komt die uit. Ik ben naar die film gaan kijken in Berlijn. En dat was uh, zeer... Uh, oh, Aangrijpend om wat, wat, te welke kijken welke naar de film. Jij? De rol in het boek, de mensen die het boek van Gerbrand nee, ja. Bakker kennen, een prachtig boek overigens, uh, bestaat die rol eigenlijk niet. De, dus de rol is een samentrekking van alle mannelijke personages. De melkrijder, de mm -hmm. veehandelaar. Dus ik speel de rol van de melkrijder. En we waren daar uh, samen met uh, nog een paar acteurs, en dan ook Leopold. Want die draadperiode ja, was, ja, ja. was zo prachtig. Die draaiperiode was zo prachtig en, en zo gelukzalig en zo heerlijk. Dat dat bericht is natuurlijk uh, sloeg in als een bom. Dus uh, op dit late uur, uh, wanneer het maar kan, vind ik, moeten we onze gevallen altijd maar eren. Uh, ja. Ja. En ook nog uh, ja, op het toneel, is hij, is hij eigenlijk gestorven hè? In, in Carré. Ja. Dus echt, ja. uh, terwijl hij bezig was met, met repeteren. Er was ook iemand die trouwens ook natuurlijk fantastisch kon zingen, Jacques Brel. Prachtig. Had natuurlijk ook heel veel affiniteit met, met, met Vlaanderen, denk ja. ik. Ja. We kennen elkaar al heel lang, sinds Johan Simons. Nou, we nog nooit echt zo samengewerkt. Maar ja. toen ik sprak van die tv-serie waar ik mee begon tijdens de ja. oorlog... Ja. ...ben ik ooit eens gered door Jeroen Willems. Dat was Windkracht 10. En daar zat Huub Stapel in en Jeroen Willems. Ja. En sinds die dag is er zo'n vriendschap uh, voor altijd ontstaan eigenlijk. Zoals ja. dat vaker wel gaat met spelers. Ja. Soms is het heel raar dat je denkt van... ...toen Jeroen... Stier was ik in Frankrijk en mijn vrouw die zei: Van maar Jeroen, uh, kenden jullie elkaar dan zo goed? Ik zeg: Je kunt je niet voorstellen als je maar één ding met elkaar hebt gemaakt, hoe, hoe hecht die band eigenlijk is ja. voor altijd. En dat is niet zomaar een romantische gedachte, dat is eigenlijk echt zo. Ja, ja. goed. Dus he, gelukkig is die film er. Alhoewel dat ja, ook wel is heel een, confronterend zal het is zijn. is confronterend, natuurlijk, om ja. Te zien zeker als je die film bioscoop, ziet, uh, ja. ja. Ja, de verder plannen die zijn uh, hetzelfde. van... Ja. hoe het al jaren loopt, film, theater... Ja. Ik ga spelen met de dolfijntjes. Was hopelijk op de boulevard. De dolfijntjes? Wat is dat nou weer? Ja, dat is mijn band. De oh, meest de band, onnozele oh. naam. Heb ik ooit eens lang geleden <laughs> bij Hanneke Groenteman nog opgetreden. In de plantage. Oh, Oké. Okay. Ja. Nou, ik kijk er naar uit. Als die dolfijntjes in de buurt zijn, dan kom ik zeker met je, je zeker kijken. komen. Goed, het stuk van Maxim Gorky is nog te zien. Hè. De, uh, uh, nog twee weken nu nog in twee Amsterdam. Nog twee weken ja. in Amsterdam. En ik zou zeggen, uh, dat, ga daarheen. daarheen. Het is een fantastische voorstelling. Bel mij zometeen ook op over die pauze, Want anders heb ik hier niets. Doen, dan kan ik alleen maar plaatjes oh, aankomen. Ja. Hey, dankjewel Wim, ik vond het heerlijk ik, heel dat heel je er was. Gedaan. Ik noem nog één keer het nummer 0800 112 Heen, mailen Kazaluna, of twitteren, hashtag Kazaluna. Zometeen hoort u het hoorspel De Moker van de NTR. Dat duurt dus een kwartier. En daarna is Kazaluna bij u terug. Tot twee uur vannacht. Wim, het was enig. Dankjewel. Dankjewel.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 De jaren zeventig. De strijd om de Wallen Deel 68 in het ziekenhuis. Joe heeft bekend dat aartse doop bij Charlot. En daar legt het nog steeds. Want het is aard niet gelukt om het van de campus terug te krijgen. En dus moet Harry voor die partij dokken. Zes miljoen. Tot de laatste cent. Anders krijgt hij zijn zoon in stukjes terug. Fred! Shit. Wat? Blijf liggen, zus. Wat? Wat is er? Wat? Waar? Ja, stil nou. Wat? Je weet me nooit met die aard. Jezus. Doe voorzichtig. Fred! Noodgeval. Karel, wat doe jij hier? Je, je moeder stuurt, maar Harry ligt weer in het ziekenhuis. is zijn hart. Ja, en er is trond aan de knikker met John. Met John? Harry kan niks meer doen, maar er moet wel wat gebeuren. God, en nou moet ik het doen? Je moeder vraagt het. Jezus. Wat is er met John? Aad heb hem mij genomen. Godver... Wacht, ik moet me even aankleden. Jezus. Pa. Ben je wakker? Pa. Praat tegen me. Ben jij dat, Fred? Ja. ja. Moet je je nou zien liggen? Luister naar me, jongen. Luister goed. Je broer, die hebt van aard gejat. Zes miljoen. Zes miljoen? Ja. Ik moet het terugbetalen. Anders maakt die Johnny niet af. Wat? Waar heeft John die 6 miljoen dan? Ja broer, die kan toch helemaal geen 6 miljoen vasthouden. Dat weet je toch. Heb jij 6 miljoen? Nee. Jij ja, gaat naar die van de hoeven. Die moet al dat geld bij elkaar rekenen. Maar Aad is een hufter. Hé, hey, hey, even je kop houden, Fred. Het gaat om Johnny. Die moet heel terugkomen. Denk daaraan. Beloof het me, alsjeblieft. Goed. Goed. Goed. En neem Suzanne mee. Die, die heeft verstand van geld. Hé, hey, jongen. Pas op, hè. Die Aad. Dat is een rat. We hebben je een emmer gegeven om in te pissen, sukkel. Oh, je stinkt als een rotte bever. Hoe gaat het met hem? Volgens mij heb je koorts. Kijk eens naar zijn handje. Het is zijn eigen schuld. We hebben niks aan een dooie, John. Dus jij wil me wijsmaken dat mijn vader geen geld heeft? Nee. Ik zeg alleen dat zijn geld vastzit. Waarin? Hm? Pardon? Waarin zit dat geld vast? Uh, voornamelijk vastgoed. Uh, project in Muiden, panden in Zuid, uh, hier op de Wallen. Maar verkoopt die panden dan? ja. Ja, dat kan niet zomaar. Door de aard van de verdiensten moet het geld een rondreis maken... voor ik het legaal kan investeren. Wacht, dat snap ik niet. De inkomsten van Harry zijn niet volledig legaal. Voor je dat geld voor je kan laten werken, moet het op reis. En dat kost tijd. Het gaat om het leven van mijn broer! Hoeveel zou je vandaag vrij kunnen maken? Uh, een ton of 4, 5 ja? miljoen in een paar dagen. Domme, Dat is te weinig. Veel te ja. weinig. Het is niet anders. Met, hoe, hoe kan dat? Hij heeft de pigaal, de ramen, Casanova. Dat zijn geen reguliere zaken. Het is niet zo eenvoudig om die van de hand te doen. Tenzij ze worden overgenomen door iemand die ook in de business zit. <laughs> ja, maar iedereen die op de wallen wat voorstelt, weet dat Harry klem zit. Ze azen op een koopje. Dus ze schiet je niks mee op. Jij zit er niet echt mee, hè, geloof ik. Ja, die... ja, natuurlijk wel. Maar ik kan het geld niet tevoorschijn toveren. Dan zetten jullie mijn pistool op mijn kop. Kikkeboe! Hey, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Kikkeboe! Ga naar huis, meid. Marco, je hoort niet de hele dag in de kroeg te zitten. Nou, dat hoor ik dan ook voor het eerst. Dat is wel waar. Nou, ga nou maar. Nou, bel me op als je wat over Jon hoort, oké? Okay? Kom maar, knuppertje. Waarom wilde je haar weg hebben? Ik vertrouw die aard niet. Straks staat hij hier op de stoep. Zou ze allemaal kunnen, ja? Nou, ik gooi de tent dicht. Ik ga naar Harry. Fred, ben jij dat? Ja, ik ben het. Wat zei Harry? Hij was niet aanspreekbaar. Wat ga je nu doen dan? Onderhandelen. Met Aad. Het zou wel moeten, hè? Hé, hey, nee. Weet je hoe dit Schade, ding werkt? ik werd? wil geen pistool, echt niet. Luister, je kan nooit weten. Straks staan ze hier op de stoep. We wonen hier net. Hoe kunnen ze dan nou weten dat we hier zitten? Kareltje wist het toch ook? Het is een klein wereldje. Waar hebben jullie afgesproken? In, eh... Uh... In een natuurgebied. Wat? In het Amsterdamse Bos? Ja. Kun je dat ding niet beter zelf meenemen? Nee, ze zullen me fouilleren. Ga nou niet, Fred. Alsjeblieft. Straks schiet hij jou ook dood. Nee, hij wil geld. Jij hebt niks. wel. Ik heb een plan. Hoe meer ik erover nadenk haar. Die aard heeft Johnny al. En nou stuur je Freddy naar hem toe. Laat je Karel niet kunnen sturen. Ik weet niet wat ik ga doen als dit fout afloopt. Maar die aard gaat spijt krijgen. Aard is een slang. Kind, wat doe jij hier? Ik mag weer uit bed. Ik dacht, ik kom even kijken. Nou, ga even zitten. Hoe is het nou? Ik ben mijn kind kwijt, Greet. Nog geen nieuws van Johnny? Aad heeft een foto van hem gestuurd. En... Oh, hè? En zijn ene hand is helemaal... En maar wat? Freddy is ermee bezig. Ik weet wel dat ik mijn zaken aan Harry te danken heb, Greet. En ik wil niet ondankbaar lijken, maar ik kan niet meer. Wat? Wat kan je niet meer? Zo, rooie. Zaken doen op de fiets. Het is niet meer wat het geweest is, hè met de moker. Ik ben de moker niet. Weet ik. Omdat er al geen taxi meer vanaf kan. Goed, handen in de lucht, ik moet er van je zitten. Hé, ah. hey. ja, denk dan nou maar niet dat ik het leuk vind om aan het afgeleefde weet te zitten. Stel dat je daar een schietpennetje op zo hebt verstopt. Ik hè. Prima. Brave jongen. Nou, gewoon het pad volgen, joh. Zeg, Toon, doe mij er nog maar eentje. Een aardje erbij? Zeker weten. Zo. Zo, Fransje. Nog nieuws? Nee, iedereen haalt zijn adem in. Nou, Harry nog het meest. Hé, hey, jongens, dat is niet netjes. Lachen om het ongeluk van een ander. Nou, ja. ja, Wat zou jij doen als je Harry was? John laten vallen? Ah, nee, dat, dat kan hij niet doen. Hoezo niet? Die jongen is nog een blok aan zijn been. Greet. Die pikt dat niet, Greet. Nee, van nooit niet. Het is toch zijn eigen vlees en bloed? Ja, nou, dan kan je ze wel gelijk, hè. kijk, alles wat Harry aanraakt wordt goud. Maar als Johnny met zijn poten aan zit, is het gelijk weer stront. Hij schijnt er niet zo best bij te liggen in het ziekenhuis. Die komt er misschien wel nooit meer uit. Ja, nou, dan heb Freddy het voor te zeggen. En wat je ook van Freddy kan zeggen, hij is niet dom. Zo, daar is hij dan. Waar is Johnny? Heb jij zes miljoen bij je? Hoe gaat het met hem? Nou, ik denk dat hij eigenlijk naar het ziekenhuis moet. Nou, dan moeten we snel wat regelen. Dat kan. Waar is de poen? Heb ik niet. Ben je hier naartoe gekomen om mij een beetje af te zeiken soms? Waar je me doodschieten? Net als Hans? Wat weet je? Luister, ik denk dat we er wel uit kunnen komen. Nou, vertel. Ja, jij bent van het gokken, toch? Harry heeft een gokpaleis, draaiend en wel. Die tent levert je een ton in de week op. Een ton. Die zaak is meer waard dan zes miljoen. De Casanova. Voor mij. Klinkt niet slecht. Ik wil geen ton in de week. Ik wil zes miljoen. Nu. Al ga je schieten, dat geld is er niet. En de Casanova wel. Ik wil Johnny zien. Anders vertel ik de politie alles over Hans. Jij vuile, kleine rat. Ik zal jou vertellen wat er gaat gebeuren. Alles wat die oude dwaas op zijn naam heeft staan, dat geeft hij aan mij. Die roktent, de pigal, zijn huizen, zijn ramen, alles. Hoor je dat? Ik wil Sean zien. Nee, jij springt op je fietsje en je gaat snel terug naar papi. En denk eraan dat die fiets morgen ook van mij is. Denk jij dat de malkeral alles opgeeft? Hij zal wel moeten. Ik wil die man weg van de wallen, anders blijft hij zeiken. Nou, maar hopen dat Johnny niet nog zieker wordt. Als hij doodgaat, hebben we echt een probleem. Dacht je dat ik dat etertje terug liet gaan naar papi en mami? Wat ben jij van plan maat? Aad, hij heeft me bestolen. En daar moet hij voor boeten. Waar is John? Die krijgen we pas als we betalen. Je hebt met Van der Hoeven gesproken. Ja. En? Er is niet genoeg geld. Ik heb Aten Casanova aangeboden. Ja. Wat zei hij? Hij wil alles hebben: <laughs> huizen, het uitzicht, de ramen, Pigal. Ja, ja. Ja, ja dat, dat is die Rotterdammer. Nee? Pa, het is te veel. We moeten onderhandelen. Heb jij de foto's van je broer gezien? We hebben geen tijd. Breng me die telefoon. Ik moet van de hoeven spreken. Nou. Hij wil alles, pa. Tot de kleren uit je kast. Jij hebt je best gedaan, jongen. Breng me nou een telefoon. Kom op. Dat laat ik niet gebeuren, pa. Luister nou eens een nee, keer. Nee, jij nou luistert. Maar. Ik laat dit niet gebeuren.